Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt gewerkt aan een plan B om mensen op te halen uit Afghanistan. De minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag gaat daarvoor zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije. Mogelijk kunnen mensen die vanuit Afghanistan naar Nederland willen via die landen hierheen komen... nu dat vanaf het vliegveld in Kabul niet meer kan. Het gaat sowieso niet makkelijk worden, zegt Kaag. Als je naar de luchthaven nu kijkt en de veiligheid en de recente raketbeschietingen... Op de dag, natuurlijk de, de vooravond van het vertrek van de Amerikanen, dan ziet het er nu niet hoopvol uit. Maar het belang is juist dat wij wel eraan werken en zorgen dat het plan B uitvoerbaar wordt. Maar het is niet een dag, eh, kwestie van de ene op de andere dag. Daar moeten we heel realistisch in zijn. Naar schatting honderden Nederlanders en honderden Afghanen die met Nederland hebben samengewerkt, willen het land nog uit. En morgen verhuizen de eerste Afghaanse vluchtelingen die in Harskamp zitten naar Heumensoord bij Nijmegen. Uiteindelijk moet daar plek zijn voor duizend man. Doordat er nu vluchtelingen in de kazerne in Harskamp zitten, kunnen militairen niet oefenen op het schietterrein. In Horst in Limburg heeft de politie vanochtend een man neergeschoten die een apotheek probeerde te overvallen. De man liep met een mes op agenten af en toen hij het wapen niet liet vallen, werd hij neergeschoten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in de haven van Zierikzee zie je door alle bootjes het water bijna niet meer. Veel mensen hebben de afgelopen tijd een boot gekocht of huren er een. De havenmeester doet wat hij kan. Het is soms met die drukte zoals nu is het best wel stressvol. Je, je, iedereen belt en je moest ook meteen, de mensen willen meteen een lichtplaats hebben. De havenmeester krijgt soms wel ruim 100 belletjes op een dag. En rustig even achteroverleunen is er niet meer bij. Uh, wij, elke boot die binnenkomt die proberen wij aan te spreken. En die krijgen een lichtplaats toegewezen van ons. En soms uh, hebben ze hulp nodig om ze goed af te meren. Want heel veel boten, mensen, ja, die weten het niet. Het weer. Vanmiddag is er iets meer zon. In het zuiden kan nog wel een bui voorkomen. En het wordt 19 tot 22 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Noord-Holland is het langzaam rijden op de Atiende Ring Amsterdam-Noord. Tussen Landsmeer en Koentenel drie kilometer met bijna 10 minuten vertraging.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 I'm not Nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan.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 Ah, assim você als je me mata. Ai, delicia, je me mata Ah, delicia, als je me eu te pego je uh! delícia, delícia. me pakt. Ai se eu als je me pakt. Ah, delicia, als je je me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 A cell path blind She lost her youth And she lost the Tony Now she's lost her mind Je on bed, daar bestunt eerst een vet Day and night, shine net een kroonluchten. Maar hey, onlangs alles blijf gewoon luchten. Don links. Stack en Joling, stek groter dan je woning. een vertoning, wij gaan door mijn scheerbroek, bro. We flexen, maar dansen geen bolero. Ik ben één met de flow, heavy hit en niemand gaat nikken. nu tot de zippen. geer komt en glitter, veel herrie. We komen met toothers en confetti, voor gas in die merry. Drijf club Tropicana, veer ananas bij de pina colada, oh mama.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 Voor keer. Wil niks anders, geef me mee. Oh mama, Dit is de tijd om te spacen. Wil je vermenigvuldigen, oh, moet je ook delen? Kom je me tegen, neem een stokje van mij. Wat moppie, dit is nog niet voorbij. is a I want to love me I need yes, them love Yes, I need them love Children know me sweet and me sexy Everyone know me see me every day I need love Give me love, I me want to bring me friend until the very end. Until the very end. van ZeeFM. ZeeFM's antwoord. ZeeFM's antwoord. 106.9 FM. ZeeFM. Bongo la. Bongo tja tja tja. 6.9 is Zon, and en Zomerhits. We're Bruno. Hey, what's up? You're hanging out down here with us under the boardwalk? Yeah, man, I'm Let's throw down. Oh, when the sun beats down, and melts the tar up on the roof. And the streets get so hot, with your tired feet were fireproof.